5 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vuurwerkshow in Frankrijk zijn gisteravond 13 mensen gewond geraakt. Zo'n 80.000 mensen waren op het strand van Collioure in het zuiden van Frankrijk bijeen om de vuurwerkshow te zien. Het vuurwerk werd vanaf schepen voor de kust afgevuurd. Een ontploffing in een van de mortieren leidde ertoe dat brandende stukken vuurwerk tegen een toren in zee en in de menigte terechtkwamen. Volgens Franse media zijn twee mensen er slecht aan toe.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 En het weer. Het is een bewolkte nacht met veel regen. Het koelt af tot rond de 16 graden. Morgenochtend begint het ook regenachtig. Later klaart het aan de kust op, maar landinwaarts niet. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren.